Is het oude liedje maar nieuw voor mij Twee vechten voor die ene, dat ben jij Dat jij mij liet vallen, heeft mij zeer verrast Ik ben op jouw bruiloft slechts een gast Jij wilt van mij niets weten en speelt de bruid. Je zwoer hem trouw, maar nodigt mij toch uit. In zijn armen liggend, dans jij mij voorbij. En glimlacht ondertussen toch naar mij. Als ik een leer ja. de tijd proeft uit champagne, die smaakt niet meer, de spiegel Stikkend en de van sfeer Onzichtbare ogen Kijken heimelijk toe Wachten gretig op ons rendezvous De laatste dans, de laatste dans Dan word jij toch mijn vrouw